Dit is dooral Negens met het NOS-journaal. Bij een aanslag met een autobom in het zuidoosten van Turkije... zijn twee agenten omgekomen en zeker 35 mensen gewond geraakt. Dat meldt persbureau Reuters. De aanslag werd gepleegd in Nusaybin, vlakbij de grens met Syrië. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist... door militanten van de Koerdische Arbeiderspartij, PKK. Bierbrouwers hebben last van een tekort aan hop. Het onmisbare ingrediënt bij de bierbereiding is moeilijk verkrijgbaar... door een droge zomer in Europa en de Verenigde Staten... en door een plantenziekte in Groot-Brittannië. Vooral kleine brouwers hebben last van het tekort. Hun grotere concurrenten hebben langjarige leveringscontracten afgesloten... waardoor er voor de kleinere bierbrouwer geen hop overblijft. Hangjongeren in het park maken zich eerder schuldig aan criminaliteit... dan hangjongeren in een winkelcentrum... Dat komt doordat er in een winkelcentrum meer sociale controle is... concludeert een onderzoeker van de Vrije Universiteit Amsterdam... na een studie onder ruim 800 jongeren. Overlast kan dan ook worden verminderd... als omstanders de jongeren aanspreken op hun gedrag. China geeft ook dit jaar meer geld uit aan het leger... maar de defensieuitgaven stijgen wel minder snel dan de afgelopen jaren. Het budget stijgt dit jaar met zo'n 8%. De beperkte stijging heeft te maken met de economische problemen waarmee China kampt... Het aantal Chinese militairen is teruggebracht tot 2 miljoen. Maar het leger is nog altijd het grootste ter wereld. Deze maand passeert Nederland de grens van 17 miljoen inwoners. Dat gebeurt rond 21 maart, zo verwacht het CBS. De kans is het grootst dat de 17 miljoenste een mannelijke immigrant is... die bij een gemeente wordt ingeschreven. Het heeft 15 jaar geduurd voor er een miljoen mensen bij waren. Het weer, een gebied met sneeuw of natte sneeuw... trekt van het zuiden naar het noorden...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 You like monster like as as Goedemorgen. zieke van luisteraars. Hartelijk welkom bij ZFM op zondag, een van de langslopende radioprogramma's... van de Zandvoortse Omroep. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. How do you like your ex in the morning? was de tune waar ik mee begon en graag mee begin... als ik hier de draaier van dienst ben. Onmiskenbaar, het duo Mulder en Mulder. En vandaag accentueer ik dat omdat... Mulder en Mulder aanstaande vrijdag live te horen zijn bij XL. Met als gast Eduardo Blanco op de fluwele trompet. En aan het slagwerk Menno Venendaal Aanstaande vrijdag in XL Mulder en Mulder. In de serie eh, concerten die XL eh, geeft. Eh, een maand geleden gestart. Elke 14 dagen jazz. Een fantastisch initiatief. En nu is het tijd voor Billy Holiday. And he's from heaven. From Heaven, Billy Holiday. In 1951 geboren en in 1970 al mogen toetreden... tot uh, de band van Miles Davis. Dan heb je wat in je mars. En dat geldt voor Steve Grossman. Een saxofonist die uh, zijn talenten al vroeg ten heeft gespreid. En we gaan hem nu horen. Het Steve Grossman... Quartet met hem op de tenor saxofoon, Cedar Walton piano, David Williams op de bus en Goodold Billy Higgins op de drums in een nummer van Cole Porter. Um, en yeah, ja, dat nummer dat heet Easy to Love. Mm. Rainbow, onmiskenbaar. Glenn Millers orkest. En eh, ik vind het altijd leuk om het orkest eens te laten horen... met andere nummers dan de uitgekoude nummers die alleen maar voorbij komen. We gaan nu naar een, een zangeres pianiste eh, uit eh, Canada. Diana Kroll. Eh, nou, die heeft natuurlijk... Eh, een bliksemcarrière gemaakt. Ze, is, ze dateert van 1964. En uh, kwam op enig moment tijdens haar een show... waarin ze met Tony Bennett op toernee tournee was... kwam ze een gast, de zanger tegen die daar ook optrad... meneer Elvis Costello. En uh, dat is uh, haar levenspartner geworden. En allebei gaan ze hun eigen weg... Volgens mij is dat heel interessant om dan te kijken wat voor uh, muzikale dingen er allemaal gebeuren. Goed, Diana Kroll, we gaan luisteren naar The Look of Love. so much more than just words could ever say And what my is on nu naar Cedar Walton. Een pianist die uh, uh, een duidelijk stempel heeft gelegd in de, in de not, not, min of meer klassieke jazz. Hij heeft uh, heel veel uh, stukken geschreven en gearrangeerd voor Art Blakey en de Jazz Messengers. Gespeeld met Wayne Shorter en Freddie Hubbard. En uh, heel veel drummers en bassisten opgeleid eh, in, in een bepaalde stijl van spelen. Eh, hij was eh, uiteindelijk pianist bij de Timeless All-Stars. Hij heeft heel veel gedaan voor de ontwikkeling van de jazzmuziek. We gaan nu luisteren naar het, het trio van Cedar Walton... met David Williams op de contrabass... en wederom Billy Higgins op het slagwerk. En eh, het nummer... Dat is uh, nou ja, een, een mooie uh, demonstratie van zijn kunnen, once I loved. Klaar met de laatste tinkeltjes op het bekken. Cedar Walton trio Once I Loved. Regelmatig uh, hebben we popzangers of zongers, song songwriters die zich wagen uh, aan uh, jazzzang of jazzmuziek. Uh, uh, en zo iemand die dat heel goed doet, is Alison Moyer. Uh, we gaan haar horen. En een prachtige song, That Old Devil Called Love. It's that old devil called love again. Dat is natuurlijk andere koekkenners die horen wellicht twee pianos. Dat klopt ook. Louis van Dijk en Pim Jacobs die een uh, van een, een, een emotioneel nummer en uh, vrolijk frivol stuk maakten. Every time we say goodbye. Het is nu tijd voor Saravon. The more I see. You. The more I see you, the more. Let's grow. We hebben in Nederland een heleboel uh, typisch Nederlandse groepen gekend uh, op jazzgebied. En een van die groepen, dat is wel interessant, dat uh, zijn de Millers. En nou wil het toeval dat de Millers vandaag te beluisteren zijn... natuurlijk niet de echte Millers van toen... Maar de Miller Tribute Band die, uh, treedt vanmiddag op in Grand Café Vreeburg. Het begint om drie uur. Grand Café Vreeburg, de Miller Tribute Band. Daar ga ik zo wat van laten horen. Uh, maar we moeten vandaag moeilijke keuzes maken. Want in Strandpaviljoen de Lassa, daar uh, heeft uh, jazzprogrammeur Ton Aris weer een fantastische jazzprogrammeur jump-jazz-formatie neergezet. Jazzup. Dat is een spetterende... vrolijk spetterende groep. Um, en dat is om vier uur... bij strandpaviljoen Thalassa. En dan hebben we vanmiddag... ook nog... dat is natuurlijk weer andere koek... hier in gebouw De Krocht. Ook zeer de moeite waard... Um, een optreden van een uh, fado-zangeres, Daisy Correa. En die heeft een uh, Amalia Rodriguez-programma. Dat is in gebouw De Krocht. Dus vanmiddag in theater De Krocht. En die Daisy Correa, die heeft een programma... waar ze uh, ook toelicht en, uh, de geschiedenis van de fado... waar ze uitleg geeft... Over de Fado-muziek. En eh, het is opgedragen aan, een, aan de beroemde Amalia Rodriguez. Dus wij gaan vanmiddag keuzes maken. We gaan of naar Grand Café Vreburg. naar de Miller Tribute Band. We gaan naar gebouw De Krocht. naar Daisy Korea, of we gaan naar Strandpaviljoen Talassa, naar de jazz-jump-formatie Jazzup. Ja, wat je natuurlijk ook kan doen is gewoon uitdokteren waar ze beginnen en waar je dan van alle drie nog een setje kan horen. Ik ga in ieder geval nu eens laten horen van uh, uh, Fado Muziek, dan weten we waarover we het hebben. En dat is een, uh, een stuk Now Passes Com Ella Aminia Rua, gezongen door Fernanda Maria. Senhoras e senhores, vou-vos apresentar a artista Fernanda Maria, que vai cantar o fado Não Passes Com Ela À Minha Rua. Dei-me chorar, chorei por ti Por entre as persianas do meu corpo casaste se sei feliz, Deus te protege Não te desejo mal e tanto assim Que não tenho ciúmes nem inveja Teve de mim, que não tenho ciúmes nem inveja, como a tua mulher teve de mim. Mas olha, meu amor, eu não me importo antes que fosses dela, eu já fui tu. Dat, uh, dat is een uh, fado uh, die ik heb laten horen... naar aanleiding van het optreden vanmiddag middag ingebouwde krocht... van uh, de fadozangeres Daisy Correa. En zoals ik al eerder zei, vanmiddag ook in uh, uh, Grand Café Vreburg in Bloemendaal... op het Kerkplein, om drie uur, de Miller Band. A tribute to the millers. En als de millers optraden, dan hadden ze altijd deze tune en die gaat vanmiddag ook klinken. We hebben uh, in de loop van de jaren verschillende bezettingen gehad. En ik ga nu een stuk laten horen, opgenomen in 1969 met Susie Muller, die zingt. Uh, good old Ruud Brink op de tenorsax, Koen van Nassau, vibrafoon. Met Matthews op de accordeon. Paul Ruispiano, ab Molena de molenaar gitaar, Rob bas en wie erbij drums. En het stuk heet A Certain. A certain smile. Ja, een bepaalde zekere geval. A certain smile. Ja, de prachtige, zogenaamde fade-out, door uh, Ruud Brink gespeeld. Er is ook een opname, en dat is uh, 82, uh, met op de saxofoon uh, onze Harry Verbeke. En dat ga ik laten horen, het laatste stuk dat ik laat horen van de Millers. I wish you love. Goodbye, no use leading without you. This is where our story ends Never lovers, ever friends Goodbye Let our hearts call it a day But before you walk away I sincerely want to say I wish you bluebirds in the spring, to give your heart a song to sing, and then a kiss, but more than this, I wish you love. And in July, a lemonade to cool you in some But you and I could never be. So, with my best, my very best, I set you free. I wish you shelter from the storm, a cozy fire to keep you warm. But most of all, when snowflakes fall, I wish you love.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 I wish you love. De Millers met Harry Verbeke. Luisteraars, we zijn alweer bijna aan het einde van het eerste uur. En dat betekent dat we even happen En dan daarna nog een vol uur CFM Jazz hebben. Ik ga dit eerste uur graag besluiten met de band van Chris Barber, Jeep's Blues. <tied>